Het met het NOS Journaal. Russische militairen hebben de directeur van de kerncentrale in Zaporizhia aangehouden... zegt de Oekraïnse beheerder Energo Atom. Hij was onderweg met de auto toen hij werd opgepakt. Vervolgens kreeg hij een blinddoek om en werd meegenomen. Rond de kerncentrale in Zaporizhia, die door Rusland wordt bezet... zijn al tijden gevechten aan de gang. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan het complex te beschieten. Nicaragua verbreekt de diplomatieke banden met Nederland. Volgens president Ortega maakt Nederland zich schuldig aan een neocoloniale houding... door de toegezegde fondsen voor de bouw van een ziekenhuis in te trekken. Nederland heeft in het midden-Amerikaanse land geen ambassade... en laat zich daar vertegenwoordigen door een honorair consul. Het grootste gameplatform voor kinderen Roblox heeft twee spellen verwijderd... waarin spelers als Russen of Oekraïners elkaar konden doden. Volgens Roblox schonden de games de regels van het platform... Ze werden vier uur nadat de BBC-platform op de games had gewezen verwijderd. Roblox stelt ongeveer 50 miljoen gebruikers. Politici worden steeds vaker bedreigd, blijkt uit cijfers van de politie... die zijn opgevraagd door het ANP. Vorig jaar waren er ruim 1000 meldingen, dit jaar tot nu toe een kleine 600. Volgens de politie neemt het aantal meldingen van bedreigingen toe... sinds de eerste coronagolf en de daarmee gepaardgaande maatregelen en beperkingen. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. Ze zijn bang dat de affaire het aanzien van de Kamer schaadt. Woensdag lekte uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onafhankelijk onderzoek wil. Door anonieme klokkenluiders wordt Ariep beschuldigd van machtsmisbruik. Zelf spreekt ze van een lastercampagne. Het weer een enkele bui en daarna geregeld zon. Het wordt 16 graden, Morgen zonnige periode en alleen in het noorden nog een bui. Opnieuw 16 graden.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 Miss me You're gonna say you'll kiss me You're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too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 Miss me, Goedemorgen so voor Zandvoort Dit is weer Goedemorgen Zandvoort, op zaterdag het is vijf uh, over tien. Dus uh, we gaan weer beginnen en uh, ja, wat gaan we allemaal doen? Dat is... Uh, een heleboel in, dat, uh, in deze twee uur, van tien tot en met twaalf. De volle bak. De volle bak inderdaad. We, hebben, we gaan praten over met Maaike Koper van de Partij van de Arbeid over de, de zelfbewoningsplicht. En dan uh, is Ronde Jong in de studio om, om te praten over de Veteranendag. Welkom Ronde, die is er al. Uh, we hebben de, uh, de herfst is weer ingetreden, dus we gaan het hebben over het beurlen van de herten. En uh, de paddenstoelen die de grond uitschieten. Prachtig, uh, met prachtig. Ronald Cassé van IVN Zuid-Kennemerland. Uh, Astrid Foren heeft een dierenvoedselhulpgroep in het leven geroepen. Daar gaan we ook mee praten. En in de tweede uur hebben we het over de konijnenjacht op de Kennemer. Daar worden weer uh, honderden, misschien duizenden konijnen afgeschoten. Ah, goh. toestemming voor gekregen met Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren. En um, de, kan er kan een energietoeslag aangevraagd worden... voor mensen met een lager inkomen in Zandvoort. Daar hebben we het over met Esther Pauwel. Um, Erik Weijers komt nog praten over de, uh, de, het winterprogramma... Uh, op het circuit van Zandvoort. Uh, met dit weekend volgens mij de Trophy of the Dunes. Eindelijk weer terug van weg geweest. En de grote vraag die in Zandvoort heerst is ook... komt de ijsbaan terug... Juist. In december. Ja. Nou ja, dat uh, gaan we praten met Dennis Spolders. Nou, tegenover mij Hans Botman. Ja. Uh, goedemorgen Hans. Dankjewel, uh, goedemorgen. En uh, nou, we gaan ja, een leuke uitstelling naam is, maken. Ja, uh, jouw die gaat nog ook steeds? presenteren. De muziek is uitgezocht door uh, ons grote vriend Cor Draaier. Geniet er vooral van, doet ook de techniek. En uh, nou ja, we gaan, we gaan beginnen met uh, Maaike Koper als het goed is aan de telefoon. Ja, goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. ik zit van de speaker af. Maaike, goeiedag. <laughs> hoe is dat? Uh, Maaike, we gaan, het eerst, we gaan het hebben over de zelfbewoningsplicht. En uh, we komen straks op het uh, punt wat jij ingebracht hebt... in de gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdag. Ja. Maar kun je eerst even uitleggen wat nou die zelfbewoningsplicht inhoudt? Ja, er nou, zijn twee vormen van zelfbewoningsplicht. Uh, je hebt een, een soort anti... Uh, ten eerste, het doel is natuurlijk om... Uh, Opkopers, uh, huisjesmelkers, beleggers. Waardoor uh, onze inwoners en woningzoekenden. Geen, uh, geen koopwoning kunnen krijgen in Zandvoort. of geen huurwoning kunnen krijgen in Zandvoort. en de markt helemaal op slot blijft. Mm -hmm. Dat is natuurlijk overal op slot, maar in Zandvoort. loopt het helemaal de spuigaten uit. Ja, nou, ja. De bedoeling is om daar gewoon een hand ja want, uh, want uh, ja. dat is wat, niet wat je wilt nee want de voorbeelden waren aanwezig hè. ook die uh, Galileestaten tegenover de, de ja, Precies. die werd uh, ook gekocht en later uh, ja, met, met zeer veel uh, met een, een heel hoog bedrag ik hoorde zelfs bedragen rond de 2500 uh, ter, hu ter huur aangeboden ja, zonder dat mensen daar ook maar één, één seconde in gewoond hebben. Ja, nee, dat is, dat waar, is, puur, dat is dat, waar. Dat is dan puur uh, uh, voor, de, voor de winst. Ja. En uh, ja, daar, daar schieten onze woningszoekenden natuurlijk uh, ni niets mee op. Dus we hebben in de vorige periode als gemeenteraad uh, en Partij van de Arbeid... ...is daar ook een zelfvoorstander uh, voorstander van geweest, maar andere partijen gelukkig ook. Uh, want uh, als je geen meerderheid haalt, dan uh, rek je het niet met elkaar. Uh, uh, hebben we een zelfbewoningsplicht ingevoerd bij nieuwbouw? Alleen, alleen bij nieuwbouw, dus niet voor bestaande huizen? Nee, want dat, uh, dat had weer te maken met landelijke wetgeving. Oh, Oké. Okay. En, en, maar zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw, dat kon je als gemeente zelf opnemen in, mm -hmm. je, in je eigen woningbeleid. En dat betekent dat als er uh, nieuwbouwwoningen uh, gebouwd worden, de gemeente, en de gemeente heeft daar iets over te zeggen, en dat is vaak zo: iets met bestemmingsplan, iets met grond. Dus op het moment dat je afspraken met elkaar maakt, dan is een van de zaken die de gemeente eist: uh, dat er niet gespeculeerd gaat worden. Dus dat je in een aantal jaren. Zelf die woning bewoont. Er ja. zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op bij, als, er iemand, als er in een gezin iemand overlijdt of wat dan ook. Ja, uiteraard. Dat, dat, maar gewoon het opkopers, de beleggers, die buiten de deur halen. Zijn er dat cijfers is... van uh, het, het aantal uh, woningen die op deze manier zijn, uh, zijn uh, doorverkocht? Nou, dat geloof ik wel. Want um, uh, de, de, de wat, wat Hans net noemde, de, de, de leestaten, dat was volgens mij de laatste keer, daar had de gemeente nog geen grip op. Mm -hmm. Want zo'n plan, hè, ik bedoel, voordat ja. je van een plan tot ontwikkeling komt, dat duurt echt jaren. En uh, nou, dat, we hebben zelf allemaal kunnen zien, uh, uh, al die borden te koop, te koop, te koop. Maar echt harde cijfers heb ik nu niet paraat over wat daar toen gebeurd is, hoor. Dat is uh, uh, okay. ongetwijfeld. Maar iedereen die in Zandvoort, uh, in, bijvoorbeeld in noord staat maar ook aan de Vlemingstraat zag telkens die borden te koop. Ja. En als dat uh, net naar de oplevering is, nou, dan kun je aan je, aan je water aanvoeren waar dat voor bedoeld is. Ja, uiteraard. Ja. Nu hebben we ook uh, nog de, de verdeling hè, van die nieuwbouwhuizen 30, 50, 20... Nou, die 30 staat ja. voor uh, even kijken. 30 staat voor sociale woningbouw. Hè, die, uh... Ja, ook dat is vorig jaar uh, ingevoerd. En daar ja. zijn wij als Partij van de Arbeid echt heel trots op. Dat de gemeente nu niet zegt, we kijken wel in een plan of er geld of ruimte is voor sociaal. Maar dat ze daadwerkelijk als doel ja. we willen dat er sociaal uh, gebouwd wordt. En ja. daarbij hebben wij het voorstel gedaan, uh, stop dan ook geld in een fonds. Want vaak gaat het om... Uh, bij bouwen over uh, wat kost het allemaal en hebben we er wel geld voor over, maar als je niet alleen zegt we willen 30% bouwen, maar je maakt ook een fonds sociale woningbouw van een paar miljoen, dan kun je op het moment dat je boekhouding zegt, hmm het wordt een beetje krap, dan ja. kun je daar geld naartoe brengen om te zorgen dat het ook gerealiseerd wordt. Mm -hmm. En dat je niet aan het einde van een hele planvoorbereiding zegt, nou we bouwen toch maar niet voor de laag. Ja, en dan heb je nog dat die, die, vijf... ja, nee. die 50-20. En die 20 zegt de hele ja, vrije markt, de, de topsegment, zeg maar. Nu gedaan. Ja, de coalitie heeft nu, wij hadden 30 40, 30 in de vorige periode ja. vastgesteld. En de coalitie heeft nu gezegd, nou niet alleen bouwen we te weinig voor sociaal, maar de, de problemen voor de middeninkomens, die zijn ook groot. Ja. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk zo, dus die, die hebben ze vergroot naar de 50%. Ja, ik bedoel, als je het aan mij, mij vraagt... moet je als gemeente de regie nemen op, mm. uh, op woningbouw en moet je bouwen voor de mensen die het nodig hebben. Ja, En het, het geldt het alleen de... voor, uh, voor woonruimtes, hè? niet voor, uh, voor bedrijfsruimtes. Nee, nee, dat geldt puur voor... Uh, kijk, een, een, een goed dak boven je hoofd, een betaalbaar huis... <kijkt> ja, dat is de basis van je leven. Ja. En op het moment dat je, dat je van, uh, van huurwoning... Particuliere sector naar huurwoning gaat, en dan moet je er weer uit omdat er zomaar toeristische verhuur is. Ja, dan kun je geen bestaan op bouwen. Ja, dus het is ja. echt ontzettend belangrijk dat daar alle aandacht uh, ja, ja. naartoe gaat. Nu hadden ze het bedrag voor die bescherming gesteld op uh, 399.350 euro. Ja. Ja, dat is die opkoopbescherming. Die opkoopbescherming, opkoopbescherming en, uh, en daar ben je tegen... Ja. ja, daar en ben en je tegen gegaan met een amendement, hè? Dat klopt. Ja, ja, ja nee, dat klopt. Ja, sorry, ik, ik, wilde, ik, wilde, ik nee, wilde het al gaan uitleggen. <laughs> Oké, okay, nee, begrijp ik. Je merkt waar mijn, waar mijn uh, passie zit. Ja, ja, ja nee, ik, ik kan deze, me helemaal voorstellen. Uh, Super uh, enthousiast. <laughs> ja, nee, nee, nou, maar goed, vorig jaar heeft de, de, de, de, de regering besloten dat dit mogelijk is. Want je grijpt in op de markt. Dus dat, je grijpt in op eigendomsrecht en dat betekent dat daar landelijke wetgeving voor nodig was. Dus uh, vooruitlopend op die wetgeving hebben we vorig jaar al vastgesteld uh, dat we dat willen. En gelukkig uh, de huidige coalitie wil dat ook. Uh, het wonen heeft bij iedereen prioriteit. En uh, 1 januari is er een nieuwe wet uh, ingegaan. En dat betekent dat gemeenten mogen een deel van hun woningmarkt afschermen voor opkopers. Ja. En uh, dat is die uh, opkoopbescherming die, uh, die dinsdag in de raad was. Ja, ja. maar jullie vonden die 399.350 euro te laag eigenlijk. Hè? Jullie hebben ja. dat willen verhogen. Samen ja. met uh, GroenLinks en uh, ja. D66. Ja. En dat is gelukt, hè? Dat is, dat is echt super gelukt. Ja, super gelukt. En dus unaniem un un uiteindelijk. Uh, uiteindelijk uh, dat was wel een hele mooie discussie. Ja, het was de raad. een goede discussie. En uh, uh, ik moet zeggen, uiteindelijk uh, luidde de conclusie. Uh, Um, dat ze het amendement allemaal wilden ondersteunen, inclusief ja. de wetkamer. Wij, wij vonden, als Partij van de Arbeid, hadden we de commissie al aangekondigd... de, de, de WOZ-waarde is gemiddeld in uh, Nederland uh, iets, iets boven de drie ton... en gemiddeld in Zandvoort boven de 4,5 ton. Ja. Anderhalf keer zoveel. 492.000 euro nog in staat. Overstober. Ja. Ja, ja, waarschijnlijk. Ja, ja. ja. En, en, en bijna de helft van de koopwoningen zit boven de 425.000 ja, ja. Nou ja, Woz. Ja, zo'n Woz-waarde loopt achter de verkoopprijzen uh, aan, dus volgend jaar stijgt dat weer. Uh -huh. En als je dan zo'n mooie maatregel invoert, dat je zegt: nou, wij beschermen echt een deel tegen opkopers. Uh, en we willen dat dat alleen maar is voor de, voor de mensen met een middeninkomen. Ja. Dan moet je niet te laag gaan zitten, want dan schiet je je doel voorbij. Ja, ja. Maar en het dat gaat nu. is uh, ja. waarom wij dit gedaan hebben. Ik begrijp het. Ja. Uh, gaat het nu meteen in eigenlijk? Geldt het bijvoorbeeld ook voor die huizen die nu uh, uh, bij de watertoren uh, worden gerealiseerd? Nou, dat is nieuwbouw. Ja. Dus, dus, dus als het goed is, uh, gelden daar de regels voor de antispeculatie al ja, uit, ja. De, ja. uit de nieuwbouw. Ja. Maar dit is bestaande bouw, en dat betekent vanaf 1 oktober. Uh, want de wet gaat, uh, de, de regeling gaat volgens mij in op 1 oktober. Mm -hmm. Vanaf 1 oktober huizen die, uh, die verkocht worden uh, en die onder de WOZ-waarde van 438.000 euro zijn. Die uh, mogen alleen maar onder bepaalde voorwaarden uh, verhuurd worden. En daar moet je een vergunning voor aanvragen bij de gemeente. Ja, ja, okay. Okay. En die voorwaarden zijn dan, als het voor je kind is, als het voor je ja, familie ja. is, maar niet voor belegging en niet voor speculatie. Nee, nee, om te en, ver, verhuren, ja. En die toeristische verhuur, dat is natuurlijk ook iets waar wij, ja. waarvan wij al jaren zeggen... Daar moet, uh, ...er is niets me, mis met, met goede, al onze goede pensioens. En ja, uh, Airbnb ja. uh, die, die gaat over uh, werkelijk goede kamerverhuur... ...maar er is alles mis met uh, al, die, al die appartementen die, uh, die als tweede huis uh, verhuurd worden. Want dat ja. mag niet en dat moet niet. Maar dus, uh, uh, dat. Maar, uh, maar stellen met uh, twee keer modaal inkomen, kunnen die nou een huis uh, betalen van uh, 4,5 ton? Nou soms wel hè, ja. dat is ook de reden waarom je hem, waarom je hem moet zetten. Het gaat om leenkapitaal. Je moet aardig zijn. wat eigen geld uh, meenemen dan denk ik. Ja. ja, maar stel dat je dus uh, uh, in die inkomensklasse valt en je hebt ouders die je kunnen helpen ja. en je hebt die mazzel. Dan, uh, dan, ...dan behoort dat toch tot je doelgroep. Ja, yeah, dat en, right. en feit is gewoon dat in Zandvoort de huizen uh, nou ja, bijna twee keer zo duur zijn dan uh, in, in de rest van Nederland. Mm. Dus als je laag gaat zitten, dan, dan lachen beleggers of opkopers nog. Want dan denken ze, nou, voor yeah. deze markt, hier yeah. aan de kust. Nou, we kopen weer Ja, uh, weer yeah, huizen... Uh, we maken er een paar uh, kamertjes in of, uh, of we verhuren het. Ja, nou, dat ja. is niet de bedoeling. Ja. Ja. Vind je dat er uh, genoeg gebouwd wordt zo over? Ja, het is natuurlijk moeilijk in de stansvoer, Ja, nou ja, de, de, de, de, uh, uh, uh, het gaat natuurlijk om, we hebben geen, we hebben geen uh, achterland waar nee. we nog wat in kwijt kunnen. Lastig, ja. Uh, en processen duren ongelooflijk lang. Mm -hmm. uh, zeker als je net in de raad zit ben je enthousiast en denk je kom op met die plan. Ja. Maar voordat dat allemaal er doorheen gaat, dus het vergt ook besluitvaardigheid van de raad. Ja. En dat is wel iets. Maar we hebben niet veel grond. En wij hebben in ons verkiezingsprogramma gezegd: Nou, dan kun je beter maar kiezen om ergens een hele hoge flat te doen. Bijvoorbeeld, de parkeerterrein Zuid aan het eind één keer heel goed gaan. En zorgen dat je daar nog even een knaller maakt van woningen. Ja, dan ja. dat je alle open plekken gaat inbreiden. Nee, dat want dat moet... is ook niet wat je moet doen. Nee, nee, nee. Maar ja, goed, het is, het is natuurlijk lastig in Stamford. Inderdaad, wat je al zegt. Je hebt, je hebt heel weinig ja. ruimte om te bouwen. Ja. Maar ja, er zijn wel heel. Misschien moeten we die discussie dan maar eens aan. Tot, ja. hoever, tot hoever wil je het nou volgen, al je mm -hmm. allemaal? Ja. ja. ja. Dat is wat mij betreft echt wel de discussie die we moeten voeren. Ja, ja. ja. ja er, zijn, er zijn toch wel initiatieven waarvan je denkt van. Uh... Uh, bijvoorbeeld uh, Strijder, daarboven komen ook appartementen. Ja. En uh, uh, ja. waar Strijder nu zit, daar komen natuurlijk ja. ook allemaal appartementen. Ja, nou, dat is echt een heel mooi plan, dat is goed dat je dat ja. zegt, want dat is de vorige periode. En diepe bewondering voor die projectontwikkelaars, die, ja. die zijn niet gegaan voor de maximale winst. Nee, nee. Op dat moment hadden we nog niet alles goed geregeld in, uh, uh, in onze uitwerking van de visie. Maar ze zijn al meegegaan met het toekomstig beleid en bouwen ook sociaal voor ouderen. Nou, dat is echt ja, dat. Wordt een heel mooi project. Een heel goeie goeie zaak. Zaak. Ja. ja, dat duurt ja. nog heel even. Want ze willen ja. eerst uh, in Noord hebben ze ook nog de, uh, die, die grond. Ja, ze moeten En ja, no bedrijven verhuizen natuurlijk ja, klopt, naar Noord. Ja. Ja. Ja. Maar ja, dat is, is natuurlijk dat nu weer. Heel uh, goed. Ja. Er zijn weer mensen die, die, die bezwaar hebben aangetekend. Omdat. Uh, ja. Ja, ja, dat is ook een van de. Ja, van dat is de is echt allemaal. Die procedures duren ongelooflijk lang. En als het gaat om uitzicht, daar heb je. Daar heb je geen recht op, maar je hebt wel het recht om daartegen te protesteren. Mm -hmm. ja. En dan duurt het dus heel lang voordat zo'n uh, ja, zo proces klaar is en de schop in de grond kan. Ja, ja. En bovendien zijn er nu natuurlijk, hey, met, er zijn ook stikstofproblemen geweest. Het gaat ook om, zijn er voldoende aannemers. Er zijn best echt grote problemen op die bouwmarkt. Maar heb je het idee dat de gemeenteraad zeg maar, de, de macht heeft om dat wat te versnellen? Of is dat... Uh... Als het gaat om uh, stikstof en, uh, uh, en dat soort zaken, ja, dat is landelijk, dat is dat is landelijk beleid, ja. maar aan onszelf is de opdracht om plannen niet altijd goed terug te sturen, maar plannen goed vast te stellen, om de kaders goed te bespreken van tevoren, en, zodat en je wat, weet wat je wil. Ja, en wat snelheid erin hè? En dan kun je gewoon als je je eigen proces, daar heb je invloed op en daar moet, daar moet inderdaad de ja. snelheid. Op. Nou ja, er is natuurlijk een, een, een speciale wethouder voor aangesteld, hè? Peter Kramer, die dat ja. moet ja. doen. Ja, dus, Kramer is een uh, uh, wethouder projecten ja. En uh, op zich, uh, uh, vorig jaar, vorige periode was dat verdeeld. Ja. Ik ben, en uh, misschien is dit ook wel een betere oplossing. Ja. Dus er is natuurlijk ja. wel iemand die, die komt uit het wereld. Uit de wereld van de arbeiders. Uh, ja. Dus daar mag je ook van verwachten dat hij uh, daar met zijn kennis en kunde inderdaad de snelheid in kan brengen. Maar, maar Maaike, de toewijzing van uh, appartementen en woonruimtes. En, en, uh, uh, gaan die dan niet meer via de makelaars? Uh, Voornieuw bedoel je? Ja. Ja, dat, wel, kan, ja. dat kan al. Dat hangt er vanaf. Als strijder, zoals die. die, die ja, strijder vrouw. heeft een eigen beheer, dat klopt. Ja, strijder, maar zoals de Galilee-flats, die, die, ja, die werden verdeeld door eigen wijs. Ja. En ja. Uh, ja, daar is naar mijn mening, en wat ik uh, gehoord heb, toch wel heel veel uh, uh, jongens, oude jongens krentenbrood uh, uh, op toegepast. Nou, dat, ik, dat is voor mijn tijd. Uh, uh, dus ik weet niet precies... Ik heb daar niet met mijn neus bovenop gezeten. Dus dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Mm -hmm. Ik weet wel wat wij in de vorige periode met elkaar hebben afgesproken. Dat er, dat er afspraken gemaakt worden. Niet alleen over anti-speculatie, Maar ook over voorrang voor de Zandvoortse woningzoekenden. Ja. Ja, en als dat... Want al, ook dan krijg je doorstroming ja. op gang. Ja. Dus je hier een woning achterlaat... Die, die weer passend is voor een, uh, een ander gezin. Of stel... Nou ja, dan heb je die doorstroming die je wil. Ja, ik en, en, en daar moet je ja. dus goede afspraken over maken. Ja. Nou, daar wens ik je heel veel succes je mee, uh, Maaike. Dan, ja. Nou, ja. dankjewel. Nou, je wou je nog wat zeggen of niet? Ik, ik, nou ja, als je dat overlaat aan de hoogste bieden, dat zou mijn slot... Uh, zijn ja, zijn, ja. dan zijn er een aantal mensen gewoon die altijd naast het net Absolute, dan... ja, absoluut Absoluut. Ja. Achter het net. Ja. Nee, <laughs> prima. Uh, helemaal je je gaat gaat goed, Mike. Nee, maar dat doen we niet. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ja, ja. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, nog een heel prettig weekend. Ja, ja. En we ja, spreken elkaar uh, binnenkort. Ja? Okay. Dankjewel. Oké, tot ziens. dag.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 Heerlijk muziekje van uh, Peter Allen, I Go To Rio. En ik moet nog even, het eerste ook nummer, nummer dat hebben we ook nog niet uh, gezegd wat dat nou was. Dat was uh, Buddy Holly met I'm Gonna Love You 2. Leuke muziek jongen. Leuke muziek, leuke muziek. Op uh, zaterdag 8 oktober, dus is precies over een week, uh, wordt er voor de 13e keer de Veteranendag georganiseerd. Uh, ook een paar jaar niet doorgaan denk ik. En uh, Ron de Jong uh, vertelt wat er, uh, die is in de studio, en hij vertelt wat er uh, gaat gebeuren. Ron, uh, welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Ron, kun je in het kort even zeggen wat er volgende week gaat gebeuren? Nou, volgende week hebben we de Zandvoortse Veteranendag. En daar uh, is de gelegenheid om daar heen te gaan. Je kunt met twee oude Jeeps over het strand meerijden. En er wordt een, uh, een uh, stukje verteld over uh, twee veteranen... Die nu reisjes zijn, hoe ze dat ervaren en wat het inhoudt. Dat zijn dus jonge veteranen? Alsof? Dat zijn jonge veteranen. Ja. En uh, aansluitend hebben we een blauwe hap. Een blauwe is Een blauwe, op. En en is we zijn een blauwe op? In zijn maaltijd. <laughs> Oké. Okay. Ja, dan wist je dat niet. Nee. Zeker niet in gezet. Nee, natuurlijk niet. <laughs> Ik ook niet trouwens. Dus niet. komt bij de marine vandaan een blauwe hap. Oh wat grappig. <clears throat> ja. En, uh, en wanneer dus, ben je veteraan? Wanneer ben je veteraan? Je bent veteraan als je in buitenland in dienst hebt gezeten en je hebt aan een missie meegedaan in het oorlogsgebied. Of in dit geval was het dus ook. Ja, wij zaten ook erg in het oorlogsgebied. Alleen we moesten twee partijen uit elkaar houden. Ja, ja. En, waar en dan was dat? kom je aanmerkingen voor veteraanstatus. En waar heeft u zelf gezeten? Libanon. Nieuwarden. En wanneer was dat rond? In welke periode in de uh, jaren 80 denk ik? Ja, ik ben in januari 80 op de verjaardag van mijn moeder ben ik naar Libanon gegaan. Uh -huh. En daar heb je hoe lang gezeten? Zes maanden. Zes maanden? Zo. En een hoop gezien waarschijnlijk? Nou, ja, het land. Ja, oké. Okay. Ja. Maar, maar ook verschrikkelijke oorlogssituaties meegemaakt, dat soort dingen? Of? Nee, dat op zich viel dat wel mee. Want dat is wel gebeurd daar, hè? Want, uh... Er zijn wel incidenten geweest, ja. Ja, zeker. Ja. Maar daar ben je niet bij betrokken geweest, gelukkig. Nee, dat uh, persoonlijk niet. Ik heb wel een keer, uh, kon ik niet uit Nakura weg, waar ik altijd water ging halen. Dat was, daar zit het hoofdkwartier van van Ja. En uh, vanwege mortieraanvallen moest ik daar een nachtje overnachten. Oké. Okay. Maar dat was op zich geen straf, want ik zat bij de Ieren en dat was rete gezellig. Ja, dat begrijp ik, ja, de Ieren. Ja, ja, ja dat zal wel, ja. Hé, hey, en, en uh, nog even terugkomen op de dag zelf. Jullie uh, willen ook eventueel oudere veteranen gaan ophalen, hè? Met, met een bus, uh, heb ik gelezen. Dat, dat kunnen ze aangeven, ja. Ja. Bij de gemeente. En als ze inderdaad niet in staat zijn om met eigen vervoer of wat te komen... dan... Uh, worden ze opgehaald? Ja, ze kunnen daarvoor een, een, een mailtje sturen naar de burgemeester... Ja. burgemeester.zandvoort.nl Of bellen, he? ook nog. Ook, ook bellen kan ook. Op 023-511-3362. Dat kan ook nog. En dan worden ze met een bus opgehaald. Met een uh, nee, jeep. Worden. Oh, met een jeep. Oh, dat is allemaal leuk ja. natuurlijk. En dan over het strand naar... Uh, waar is het? Uh? Bij, Bij Over het strand naar Telassa. Ja, of, nou, over hoe we varen. En okay. dan gaan ze naar beneden. En als je... En dan uh, verder in de ze met de hieps, kunnen ze meerijden op het tron. Ja, En dan aansluiten bij de blauwe op. En aansluiten bij de blauwe op. Lekker <lacht> man, ja. Ja, heerlijk ja. Hey, en uh, vaak zijn die auto's ook wel uh, tentoongesteld in het dorp zelf. Is dat, is dat weer of niet? Nee. Niet? Want dat gebeurt eigenlijk alleen uh, met de Veteranendag 22 juni. Dus nee, Het is ja. in het verleden volgens mij gebeurd dat ze dat deden. Oké, okay, maar dat gebeurt niet meer. Maar toen was het de Veteranendag, was het toen nog op het stadhuis... Oh, op die manier. En we zijn toen naar het strand toe verhuisd en uiteindelijk zijn we bij het terecht gekomen. Ja, terechtgekomen. Ja. Hoeveel, hoeveel veteranen zijn er eigenlijk nog in eens? Ja, ik heb geen idee. Nee? Ik denk, als ik moet gokken, een, ik denk nog een zestig. Zestig toch wel? Zo. Dat ja. best, best veel. Ja, want niet, kom... niet iedereen komt. Nee, maar komen Met jullie het, wel vaak bij elkaar of iets? Of, uh... Nou ja, je hebt een bepaalde mensen die je regelmatig ziet. Mm -hmm. Maar voor de rest, er zijn een veel veteranen... Ja, die hebben er geen behoefte aan, die willen nee, dat niet. Nee, die willen helemaal niet. En, en blijf dit, ik blijf lekker thuis. Dit is de dertiende veteranendag. Ja. Uh, ben jij bij alle dertien betrokken geweest? Uh, niet betrokken, maar ik ben wel bij allemaal geweest. Oké. Okay. Later ben ik pas bij het veteranencomité terechtgekomen. Oké. Okay. Oh, er is een comité, uit hoeveel mensen bestaat dat? Vijf man. Vijf man. En jullie komen geregeld bij elkaar en dan... Nou ja, meestal naar aanloop naar veteranendag... We zien elkaar wel, ja, ja, meestal ja. Naar, naar, in de aanloop naar Veteranendag dat we elkaar wat meer zien. Uh -huh. Uh -huh. En dan hebben we ook overleg met de burgemeester uh, hoe okay. het wordt. Ja. Dan krijgen jullie ook financiële steun? De, de gemeente betaalt het. Oké, okay. dus. oh, dat is mooi. Ja, daarom ja. is het ook een blauwe hoop, of niet? <laughs> <laughs> nee, dat is een grapje hoor. <laughs> maar uh, nee, wat dat betreft, je wilt wel genoeg medewerking van de gemeente? Ja. Ja, dat is ja, het is vraag. toen in het leven geroepen door uh, Nick Meijer, hè? Uh -huh. okay. Nick Meijer, inderdaad, ja. ja, ja, ja. En uh, Molenburg die heeft het uh, gewoon doorgezet. Overgenomen, ja. ja. Overgenomen en uh, die vonden het ook een uh, goed plan, dat lijkt me wel uh, terecht ook. Nou ja, als het er helemaal is, niet meer... Uh, nee, ik vind het ook moeilijk weer helemaal af De veteranenstatus uh, mag best wel wat aandacht hebben. Hmm. Ja, absoluut, absoluut. Ga jij, in, juni, in juni is de Nationale Veteranendag, hè? Ja. In Den Haag, ga je daar ook dan heen of niet? Ik ben de afgelopen jaar niet geweest, maar ik ben er wel een paar keer geweest. Oké. Okay. En, en de koning de hand schutten, of Nee, nee, nee. Nee? <laughs> nee. Zo zit ik niet in elkaar, dat hoeft voor mij niet. Nee, hij ook niet trouwens hoor. Maar, uh... nee. <laughs> maar, nee, ja. maar, er zijn wel mensen die vinden het prachtig. Ja, die maar, vinden het, nee. het mooi natuurlijk. Hè? Ja, krijgen ze maar een schouderklopje, dat vinden ze ook al wel ja. Maar zo zit je niet in elkaar. Maar dan gaan jullie met een groepje zandvoerders heen. Dan, en dan, uh... Ja, soms spreek je wat af. En anders kon je elkaar daar wel tijd. Ja. Iedereen heeft natuurlijk weer bij een andere groep gezegd. Ja. En die probeer je ja. weer op te ja. zoeken. Ja. Ja. Ja. Wat is de grootste groep veteranen? Ik denk toch Libanon waarschijnlijk. Hè? Dat zijn de meeste Nederlanders. Gaan, of niet? Volgens mij wel, ja. En dan heb je Mali, hè, de laatste... Uh... Ja, Afghanistan ja, hebben we gehad, en... Uh... Ja. Sabrenica natuurlijk. Srebrenica. Ja. Subrenica, dus... mag je blij zijn dat je daar niet bij was, hè, denk ik. Nee. He? Nee, ik... ik hebben, wij hebben in Limon helemaal wat op betreft mazzel gehad, want dat, dat... Als je later terugkijkt, net zo goed uit de hand kunnen lopen, ja. Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Ja, want is... wel hadden een mandaat van... Uh... Explosief gebied. Nou, dat hadden ze in Sabrenice ook natuurlijk. Ja. Ja. Dat is een groot probleem geweest. Maar ja, dus overal. Ik ben in Afghanistan geweest. Dus weet je ook niet wat je zegt. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp uh, ik. Johannes, uh, ja. En in Mali was het ook gewoon gevaarlijk. Ja. Ik bedoel, met al die bom, ja. bommen en noem maar op. Ja. Dat is verschrikkelijk. Uh, maar... Ja, dus uh, nou ja, komende zaterdag gaat het gebeuren. En uh, hoeveel mensen verwacht je? Hey, we hebben tot nu toe hebben we een twintig man, denk ik. Twintig? Die zijn aangemeld, zeg maar. Ja. Okay. En hoe oud is de oudste? Uh, oudste die komt is die uh, 100 Die komt ook. Ja. Wat goed. Die komt. Uh, de laatste jaren komt die uh, gewoon elk jaar. Wat met leuk. Met, oh, ja. uh, met een van zijn zoons of met allebei. En dan, wat, uh, wat leuk. Ja, misschien uh, nemen de krachten wat af. En die hebben ja, natuurlijk de tweede wereldoorlog meegemaakt. Ja. ja. En, en uh, ja. In Indonesië. En dan waren we het een paar jaar geleden toen met, met die coronatijd hebben we ook nog uh, was er geen uh, veteranendag. Toen hebben we de maaltijden rondgebracht in die jips. Oh, helemaal. Wat goed. Ja. ja. Toen was we verzorgd in de maaltijd en die hebben we naar de mensen toe geprapt. Ja, want het is twee jaar niet uh, fysiek ja. bij elkaar gekomen waarschijnlijk. Nee, dat kon niet. Nee, nee, nee. niet. Inderdaad niet. Dus en toen, toen hebben we de, de maaltijden zeg maar ja, naar de mensen we moeten ze intekenen voor de maaltijd en uh, oh, we ja, gaan die langzaam brengen. Oh, Leuk goed. hoor. Ja. Hoe oud is de jongste, zeg maar? heb je een idee? Wat is de laatste uh, uh, uh, uitzending geweest? Dat is, ja, is lastig te zeggen. Ze gaan nog steeds op uitzending. Ja, ze gaan nog steeds ja. inderdaad, dat klopt. Maar als je dus bij een uitzending bent geweest, dan dus kunnen kun ook uh, jongens van uh, 4, 4, 25 bij zitten natuurlijk dan. Ja. Dat zou kunnen. Als Je jezelf, bedoel, je bent ook veteraan als je zelfs nog in uh, actieve dienst bent. Oh, dan ben je, als je ook. Als je, veteraan. als je die uitzending hebt gehad. Ja. ja, ja. Oh ja, als je een Nederlandse ja. je is status van ja. ja, ja, ja, Oké. Okay. Ja, ja. Oh, dit is echt een officiële status. Ja. Nou, Oké. Okay. Ja. We hebben zelfs een aantal jaren geleden, hebben, we, hebben wij als de Unifil de de Liebenhofgangers, hebben het. Uh, Draken zijn je de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Okay. Oh wat goed. Ja. ja. Dus ik, heb, ik heb de Nobelprijs van de vrede. Oké. Okay. Met mij al mijn lotgenoten. Nou, helemaal top, toch? Dan kun je altijd tegen uh, je kleinkinderen zeggen van ik ja. heb een Nobelprijs voor de Vrede. Ja, ja, ja, ja. zijn ook stom aan te kijken als je dat zegt. <Nệt> prijs, ja, ja, ja. Nobelprijs, dat? Ja, ja, ja. Maar, uh, nou, we wensen je heel veel succes, rond um, volgende week. Wil je ja. er nog iets over kwijt of zeg je van nou... Nou, ja, ik hoop dat uh, inmiddels dit media dat er ook wat mensen denken van nou, ik ga toch maar op 8, 8 oktober. Ja, ja. En, en iedereen is ja, welkom. Je hoeft niet een speciaal veteraan te zijn. Je mag ook... Uh, oh, je mag ook... Oh, maar moet je je dan, dan ook, aanmelden? ook aanmelden bij, bij de burgemeester? Op, op het nou ja, als je wil, dat uh, is alleen voor veteranen. Als je een hapje mee wil eten, dan is het wel handig als je je aanmeldt. Ja, dat is ja. waar. Ja, ja, ja, en dat ja. kind uh, bij de burgemeester, maar dat kind ook bij mij. Ja, begrijp ik. Dat wordt leuk. Want ja. Ja, ja, jij hebt ook een e-mail, e hè? Ja, ik heb hem niet bij de hand. hero? casema.nl nee, i r, -r, -o r -o at dan komen ze me ja niet dat, dat nou ja goed ik hoop dat je een hoop uh, uh, mensen zult krijgen en dat er wat uh, hoop, hoop mensen zullen komen en dat het gezellig wordt nou ja waar het weer we gaan een gezellige dag maken. ja daar gaat het ja. toch ook om uh, ja ja dus meestal uh, uh, tijd tegen het einde doen we even en hoe laat hoe laat begint het 11 uur 11 uur. uur tot 11 uur is de inloop en om 11 uur beginnen we met programma en tot hoe laat ja om de half één is de maaltijd en dan zien we wel hoeveel het gaat? Ja, precies. Ja. Ja. Maar zo zitten we nog met een aardige club... en uh, nog even een vier uur het Goed, stel twee of drie uur. Kan ook vier ja. uur worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, dus we zien het wel. Zomaar alle vijf. Ja, <laughs> Maakt niet uit. Nee, prima Ron. Hey, <laughs> hartelijk bedankt. Ik wens je heel veel succes volgende week. Dankjewel. En uh, nou ja, ik hoop dat je het nog jaren kunt volhouden, wat dat betreft. Ja, dat hoop ik ook. Oké. het veld ben je ook welkom. Ja. ja, nee, dat zou kunnen. Maar ja, ik druk het toch zaterdag. Nee, ja, ja. Maar ja, goed. Maakt ook niet uit. Oké, okay. hey, hartstikke bedankt Ron. Heel ja, veel zeer, we spreken elkaar. En een fijne ook, nou. dag. Okay. Dankjewel hè. Bye, bye. Dit is ZFM FM's antwoord. Volgens mij, grapje <laughs> van koor. Right een, like the wind. Een burlend het hoorde ik hier volgens mij. Ja, maar dat is uh, uh, misschien wel heel toepasselijk. Ja, het, want, volgende onderwerp. Uh, ja, want de herfst is ingetreden. En, uh, uh, en dat is altijd een interessante periode. Ook in de duinen en uh, de paddenstoelen schieten letterlijk uit de grond. En de herten uh, gaan, gaan deze geluiden maken, die gaan beurlen. En we hebben daarover aan de, aan, de, aan, de, aan de lijn Ronald Cossé van IVM Natuureducatie zuid kennemerland Dat klopt, hè? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat klopt. Go ja, ja, hè? En... Ja, ik dacht al even dat een van jullie zwaar tafel. Nou, inderdaad, ja, dat, nou, was dat, dat, dat heb ik toevallig <laughs> gisteren ook, maar ik was, ik was het niet in ieder geval. <laughs> maar de, de geluiden kwamen bekend voor hem niet. Ja, die komen zeer bekend voor. Yeah. Die, uh, je moet je voorstellen, die dammerken die weer, die mannetjes beginnen zich al helemaal op te blazen. En er wordt flink gegeten. En uh, ja, dat wordt echt tijd voor de voor de brons. Dus die gaan uh, krachten meten met elkaar. Ja, yeah. yeah. En, en dat is echt een bepaalde periode? Ja, dat is rond deze tijd en dat duurt uh, eigenlijk een paar weken. En uh -huh. dan is het ook daarna weer, uh, weer afgelopen en dan worden de, de roederleiders, uh, die worden dan bepaald. En uh, ja, het is eigenlijk een beetje de degenskruis, hè, wat ze ieder ja, jaar weer ja. doen. Gewoon de, wie de sterkste is. En de, ja, en de, die... ja, het is heel spectaculair als je dat hoort en ook misschien wel ziet hoor. Kan je het uh, ja, ja. zien? Ja, je kan het wel zien. En um, uh, met name in, uh, in het Nationaal Park, maar ook natuurlijk de Amsterdamse waterleiding, daar waar heel veel uh, damherten zijn, kan je het wel zien. En. Um het is natuurlijk leuk als je dat vroeg in de ochtend uh, doet en, en ja, niet te veel herrie maakt en gewoon een rustig plekje zoekt waar die, uh, die mannen zich verzamelen. Hè, want die hebben eigenlijk een soort toernooivelden, noem ik het nou. altijd maar, waar ze uh, de, eventjes een robbertje gaan vechten. En als je daar heel rustig uh, bij bent, dan, dan kan je het ook echt zien. Val, horen. Val, vallen ze geen mensen aan? Nee, nee, dat is mij niet bekend in ieder geval. Maar dat is echt, uh, ze maar, die grote geweien tegen elkaar en... Uh, ja. Ja, ja. ja, die mannen zitten vol met testosteron ja, en die zal, gaan ja. elkaar met die geweihen, gaan ze te lijf, ja. Ja. Vallen ja. daar ook doden ja. bij, of niet? Uh, heel soms. Ja, ja toch ja. wel? Ja, ja het, komt, het gebeurt wel eens, uh, uh, dat hoor je ook wel eens van Edelhert, hoe het Damhert er zit... Zou ik me ook kunnen voorstellen uh -huh. hoor. Maar dat ze in elkaar vast blijven zitten. Of dat ze heel ongelukkig in een gevecht... Ja zo verwond dat hij ja, dat er ook echt, dat er echt bij omkomt. Ja, als, er, als, er, ja. als er eentje een, een, een scherp uh, iets in zijn kop krijgt ofzo, ja, dan kan ja. het, dat kan ja. natuurlijk ja. gebeuren. Ja. Ja. Ja. Maar over het algemeen, uh, ja, ze raken er altijd wel gehavend van. Maar ja. over het algemeen uh, is, het, uh, is het allemaal minder heftig dan dat er doden vallen. Valt het zijn mee. ook flinke beesten. Hè? Ja, zijn ja ze zijn best groot. Ja, ja ze ja. zijn groot. En als je, als je er zo uh, uh, vlakbij staat, uh, als je door... Uh, ...door de, door de waardleidingduinen loopt... ...dan uh, dat is wel heel imposant. Ja, het is indrukwekkend. Ja, ja. Ja. Uh, Ronald, jullie, doet... jullie uh, uh, gaan daar bepaalde wandelingen voor maken of niet? Of is dat uh, lastig? Uh, ja, er is één wandeling. Ik heb, uh, voor jullie heb ik eigenlijk... Um, uh, ...omdat het uh, vorige keer met mijn interview... Uh, ja, ...door dat was een jammer. telefoonstoring ging dat, uh, ging dat ja. mis... Um, maar ik heb, ik heb vijf activiteiten voor oh, jullie. wat leuk. Dus, dus die wou ik even met jullie door. Ja, dat is en, geen probleem. Ja, en dan toelichten waar nodig. We hebben uh, morgen uh, is er dat is echt on, gelijk de grootste activiteit van de vijf is er op buitenplaats Elswoud is de uh, IVN paddenstoelendag. Dat uh, organiseert de IVN samen met Staatsbosbeheer, hè? want Elswoud is uh -huh. van Staatsbosbeheer. Ja, uh -huh. Uh, en dat is echt een, uh, een fantastisch evenement... wat voor Zandvoorters natuurlijk ook super makkelijk te bereiken is. Ja. Uh, uh, en dat is echt, voor zowel voor volwassenen als kinderen... is dat echt een must om naartoe te gaan. Hoe laat, hoe laat is dat, Ronald? Nou, de poorten van Elswoud zijn, ja, die zijn altijd open... maar het begint om half elf... en het is middags om vier uur afgelopen. En oh. de eerste, eerste echte activiteiten... die beginnen om elf uur. Oh, wat leuk. Uh, er zijn excursies voor volwassenen... en er zijn speciale kinderexcursies. Dan kunnen de volwassenen ondertussen... even in de, in de kraampjes kijken... en een kop koffie nemen. Hmm. Er is een speurtocht... Uh, voor wat kleinere kinderen... die ze het samen met hun ouders kunnen doen. Dan moeten ze wel even een... Uh, de, de, verder, alles is gratis aan, aan entree en, mm. en excursies. Mm. Maar ze moeten wel even een puzzelboekje kopen voor ja. een euro. Uh, overigens zeg ik daar gelijk bij... als je er naartoe gaat, zorg dat je muntgeld bij je hebt... want er is geen pinautomaat... Mm -hmm. Um, er, er loopt een verhalenverteller, zit er in een van de theehuisjes... Uh, die geweldig uh, de kinderen kan vermaken met allerlei mooie verhalen. Er lopen sprookjesfiguren, lopen er rond een tovenaar en een, een kabouter. En, uh, nou, er is wel werk van gemaakt. Ja, het is echt. En er ja. zijn ook allerlei kraampjes. Er is een imker, er worden appels van het staatsbosbeheer ja, worden verkocht. Wij staan er met een info -story. Met andere woorden, er is nog veel meer te doen hoor, maar... Ja. Uh, er is voor elk wat wil ze, de hele dag is het programma. En het is uh, goed paddenstoelen weer geweest, hè? Met de en het hoogweeg. is en... goed paddenstoelen weer. Ja. En Elswoud is een van de, van de toplocaties van Nederland. Hè? Die ja. hebben ja. 561 soorten paddenstoelen, waarvan er 139 uh, zeer zeldzaam zijn. Dus, uh, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Nou, dat was één, uh, Ronald. Dan gaan dan, we naar ja, twee. Ik wil nog heel even, nog heel even oh, zeggen voor ja. de Zandvoorters, jongens. Kom op de fiets. Want dat, dat parkeer, de parkeerplaats van Elswoud is zo vol. Okay. En je kan natuurlijk via het Visserspad heel makkelijk ja. naar, uh, naar Elswoud. Uh, ja, dan was hij er al bijna. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja goed. De volgende, die is ook morgen. Um, die zit op het kopje van Bloemendaal. Dat is een vogeltrek excursie. Mm -hmm. En dan staat er tussen 8 uur en 11 uur staat er op het kopje, op de uitkijktoren, de Koningin Wilhelmina-toren. Dat, dat kennen de meeste ja. mensen wel. Uh, staat daar een gids van ons en, uh, met kijkers, uh, met een telescoop. En die gaat wat vertellen over uh, de trekvogels die nu allemaal langs komen. Ja, ja, wat goed. Ja. Oké. Okay. Dus, nou, ja. je kan het combineren zelfs, he, om acht uur naar, ja. Uh, ja, he, en dan ja. om elf uur door. ja. ja. En dan hebben we over de damherten gesproken. Zaterdag 8 oktober hebben we beleefde duinen in de herfst. Dat is een excursie waarbij ze echt ook wel op zoek gaan naar damherten, ook burdende damherten. En die loopt via de website van het Nationaal Park Zuid-Kernemeland, lichtje zuid daar moet ik wel even een maar bij uh, opmerken, want uh, daar is wat uh, discussie over de aanvangstijd. Oh. En dat hebben we eigenlijk nooit, het is de eerste keer dat ik dat meemaak. Maar uh, er staat in alle aankondigingen kwart over zeven. en volgens mij wil het Nationaal Park zelf dat verlaten na acht uur. Dus je moet je toch opgeven via het uh, Nationaal ja. Park. Dus ik zou ze even bellen op. Op de website staat het telefoonnummer okay. erbij. Nou, als je nog kort over uh, uh, bent, dan ben je in ieder geval op tijd. Dan ben je in ieder geval op ja. tijd. Maar als je zegt van nou, het wil niet. Uh, nee, dat om, de, ik. Drie wacht, zou Ik zou het even checken. Maar in ieder geval, ja. uh, de excursie gaat wel door, hoor. Oké. Okay. Uh, dan hebben we er nog eentje. Ook op zondag 9 oktober. Dat is ook een hele leuke. Daar ben ik vorig jaar uh, mee geweest. Uh -huh. Dat is de Vogeltrek in de Hekslootpolder. Polder. Oh, leuk. Dat is uh, nog voorspaan dan. Uh -huh. uh, en die begint uh, s ochtends om half tien. Uh, bij uh, de, de, ja, dat hete Redoute. Dat is uh, helemaal vlak voor het dorpje Sparen. Uh -huh. Als je vanaf de Haarlemse kant slapendijk afrijdt. Net voor het dorpje links is een parkeerplaatsje en daar verzamelen we. Dus op de oude ijsbaan, of niet daar of niet? Ja, klopt. Ja, ja, nou, daar is het. Okay. Ja, ja, ja, dat klopt. En nou, uh, dat, dat dan um, gaan we kijken echt naar de, de wintervogels die al terugkomen, die in de polder uh, zitten. Leuk. En de gids die dat doet, die weet ook heel veel over de middeleeuwse bedijking en de, ja. de geschiedenis die daarbij hoort. Het is een heel oud gebied. Uh, dus je krijgt ook nog veel van de historie te horen ja, van het ja. gebied. Oké, okay. ja, dus... okay, de laatste Ronald? De, de laatste, dat is uh, ook zondag 9 oktober, die begint s ochtends om 10 uur. Uh, dat is op Koningshof, ook makkelijk voor de Zandvoortjes uh -huh. te bereiken. Um, en, en dat is een oude buitenplaats voor degene die uh -huh. Koningshof niet kent... met een hele grote villa waar ooit de bankiersfamilie Luden heeft uh, gewoond. Uh, uh -huh. Dat is ook weer een combi van historie van de oude buitenplaats... En, ja, wat is er allemaal te zien in het uh, Binnenduinbos? Uh, okay, nou. Ja, dat is ook een hele leuke excursie uh, om te doen. Maar nou, is perfect. ook aanmelden via het Nationaal Park. Hè? We ja, zijn allemaal ja. Nationaal Park excursie. Nou ja, alles is oh. terug te lezen op jullie website, neem ik aan. IVN uh, ja, ja, klopt. Of, ja? ja. Okay, ja, maar het nou, is, als we... je even googelt op IVN ja, en kom, al, dan, uh, dan kom je dan daar zo. Je ja. Ja. ja, Nou, het is ja. een drukke tijd, druk weekend, volgende weekend hartstikke leuk. En ja. uh, mag ik jou hartelijk bedanken, Ronald, uh, voor jouw tijd. En uh, ja. nou, wellicht uh, binnenkort uh, spreken we elkaar nog een keer. Hartelijk bedankt in ieder geval. Ja? Nou, ik, ik wens jullie ook een goed weekend. Ja, hartelijk bedankt. De hè? Ja, goed zo. Dank Prima. je. Dag Ronald. Okay, bye bye. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Voel het ritme van ZFM. Holding oh, just behind the fridge He lays her down He frowns Do you it's a funny thing? Am I still too young? He kissed the van there. She took his ring Took his babies It took him minutes Took her nowhere Never knows she'd have taken anything All night She was a young American The young American, standing right through the picture window. She finds a slinky back upon He calls as he passes a foot in my sting. Hip and puppets, she's taking the pain. But the freak and the stifle for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, Where a all pop is given, gone. David Bowie. En daarvoor hadden we wat, uh, nog wat uh, fijne, beurlende herten ja, ja. van Core. Die we dan uh, volgende week... Uh, en die we dan volgende week ja, al een keer uh, ja, ja. Gaan, uh, gaan zien. Oké, okay, nou ja alles, duurder, ja, ja, ja, alles wordt duurder. Over dieren gesproken, hè? Ja, ja, inderdaad. Alles wordt duurder, dat weet iedereen. Maar en, uh, dus ook het voedsel voor de huisdieren. Dat is ja. ook een prijs verhoog, denk ik. En sommige huishoudens hebben het voor door, door, die, door de stijgende kosten van van alles... Uh, moeilijk om uh, genoeg uh, voor de dieren te kopen, hè? voedsel. En, ja. uh, nou, Astrid voor die bij ons in de studio is, welkom Astrid. Ik uh, probeer wel. daarbij een handje te helpen met haar organisatie Dierenvoedselhulpgroep. Nou, zeker goed, hè? Toch? Dat klopt, ja. En uh, nou ja, ze is hier in de studio. Uh, wanneer ben je daarmee begonnen, Astrid? Twee jaar geleden. Om precies te zijn, in september bestonden we twee jaar. Het is vandaag 1 oktober. Oké. Okay. Uh, samen met een uh, vriendin. Uh, die ook in Zandvoort woont, Diana Tempierik. Uh -huh. uh -huh. um, voorheen hadden we een officiële stichting, dat was de Dierenvoedselbank. En um, de voorzitter is daartoe mee gestopt, wegens privéredenen. En toen zeiden Diana en ik tegen elkaar van... ja, het we, kan wel gestopt zijn, maar het is toch nodig, we lossen we het op. Ja, waarom, waarom stoppen we het eigenlijk dan? Uh, ja, dat waren privéredenen oh. van de voorzitter. Okay, ja, het is door. natuurlijk een hele klus. dat uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. kan je boven het hoofd groeien. Uh. Nou, in ieder geval... Uh, toen zijn wij ermee doorgegaan. In september, twee jaar geleden... zijn we gestart met de dierenvoedselhulpgroep uh. Zandvoort. Uh, met een Facebookpagina. En het werven van ja, leden. Ja, zowel donateurs ja, ja. als hulpbehoefenden. Ja. En daar, je merkt dat daar toch uh, gebruik van wordt gemaakt. Er wordt gebruik van gemaakt. De, en de hulpvraag is stijgend op het ogenblik. Mm -hmm. Wat natuurlijk logisch is. Logisch, ja. Alles wordt duurder. Ja, ja. Energieprijzen. Uh, ja, mensen die zitten met de handen in het haar. Ja. We proberen het leed van mensen... Maar ook natuurlijk het dierenleed daarmee ja, te voorkomen, ja, te verzachten. Ja. Soms is het tijdelijk. Uh -huh. Soms komen mensen even een keer een week niet uit. Uh -huh. Dan kunnen ze bij ons aankloppen. Uh, soms hebben mensen een tijd lang uh, ondersteuning nodig. Dus er zijn een vaste klant ook neem ik aan. Ja. ja, het worden er meer op het algemeen. Ja, en daarom stellen. heb ik uh, recent een oproep gedaan. Omdat we uh -huh. echt meer nodig hebben. Nou ja, er komen goede reacties op. Ja? Heel veel mensen zijn bereid om te doneren. En dan, ja, met één blikje zijn we al blij. Hè? Uh -huh. 25 mensen één blikje. Nou, vertel maar, dan dus, hoe, hoe kun je doneren? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? In principe kun je doneren door uh, wat je wilt doneren. Bijvoorbeeld voedsel, hè? blikken, uh -huh. brokken, voor honden, katten. Het maakt allemaal niet uit. Konijnen. hebben we ook nodig. Hm. Konijnen, hamsters, uh, vogels. Nee, Slangen, dan krijg ik de muizen. Ik weet yeah. niet of dat gaat lukken. Nou, dat zijn een nou hoop huizen met een ook wel. Ja, precies, ja. Um, dat kunnen mensen doneren... door het uh, bij mij langs te brengen. Ik woon in de Dr. C. Gerkenstraat 55 Zwart. Okay. En mensen kunnen het ook bij Diana Tempirik brengen. Die woont in de Potgietenstraat, nummer Aha. 21. Ja. Um, voor de rest zijn er ook mensen... die uh, geld doneren. Ah, en daar komen jullie dan weer... Ja, daar kopen we voor wat we op dat moment niet gedoneerd hebben gekregen. De ene keer zitten we zonder kattenvoer, dan weer zonder hondenvoer. Soms vragen mensen flauwe pipetten of speciaal voer. Oh ja, ja. um, we worden best wel af en toe ondersteund door uh, organisaties hier in Zandvoort... Alleen ik dacht vandaag ik ga geen namen noemen, want dan vergeet je altijd wel iemand. Ja, of er ja. zit, ik noem een naam en diegene die had dat liever niet gewild. Nee, dat is waar. Um. Maar dat, dat... We, zijn, we hebben soms helemaal niks. Nee. En soms hebben we een redelijke voorraad. Ja. Maar de mensen die er gebruik van maken, die ja. moeten die kunnen aantonen als ze het echt nodig hebben. Of, uh... um, ik ga wel het gesprek met mensen aan. Ja, ja. Ja. En um, nou ja, dan ligt het aan het gesprek, hoe dat hmm. verloopt. Ja. Of ik zeg van nou ja, ik wil toch wel papieren zien. Ja. Maar soms krijgen we ook mensen waarvan ik al weet dat ze bijvoorbeeld gebruik maken van de. Zandvoort. Gewoon een voedselbank. Ja, oh ja, ja. Of ze hebben een zandvoortpas. Nou ja, pas inderdaad. Dat zegt al genoeg. Ja, maar als het wat, is wat, wat kost een gemiddelde hond? Uh, om, de, om de hond te kopen? Of om nee, te om, als je die hond hebt. Om, om, om eten te geven. Ja, ik denk uh, toch wel 10 euro in de week of zo. Dat ben je wel kwijt. Dat denk ik wel, ja, ja. ja. want uh, het ligt er natuurlijk ook aan. Hè. Je kunt heel goedkope blikjes kopen van 60 cent. Je kunt ook blikjes kopen van 1,50. Mm -hmm. ja, ja. En De meeste mensen zijn niet zo kieskeurig. Uh -huh. Dieren gelukkig ook niet. Maar ja, mensen komen ook wel eens uit een situatie... waarin ze het best wel heel goed hadden, jarenlang. Ja. En een hond behoorlijk ja, wat moet je zeggen, duur voer konden geven. Mm -hmm. En dat kan op een gegeven moment niet meer. Ja, dan wil ook niet iedere hond gelijk uh, een goedkoop uh, onder... blikje. Ja. Ja. Ja. ja, dus we proberen dat allemaal een beetje met passen ja. en meten voor elkaar ja. te krijgen. Ondersteunen jullie ook mensen die met een huisdier bijvoorbeeld naar de, naar de dierendokter moeten? Die uh, een operatie moeten krijgen? Weet de... je, we hebben er in principe geen geld voor. Nee. Het zou wel heel mooi zijn. Uh -huh. En... Um, Soms hebben we een potje. Nou ja, als het iets kleins is, dan kunnen we wel helpen. Ja, als het iets voor 60 euro is, is het wat zoiets. Ja, hè, maar ja soms hebben we zo'n potje. Maar soms potje. is het wel aanzienlijk duurder hè, bij, ja. hè, met een operatie. Dat is een groot probleem, ja. ja nou, er zijn er wel fondsen in Nederland. Je hebt onder andere Dier en Armoede. Uh -huh. uh, die hebben een website. Oh, die en bestaat ook? Uh -huh. dit, dat bestaat. Dit is een uh, organisatie uit Friesland. Ja, uh, die kun je aanschrijven. Dan moet je uh -huh. wel echt volledige uh, openheid zeg maar, van openheid geven. Voor zaken ja, geven. Ja, ja, ja, ja, ja. Jullie zijn, zijn niet uh, aangesloten bij een landelijke organisatie? Nee, helemaal niet. Nee. We zijn ook niet officieel. We zijn geen officiële stichting. Uh, dat was de Dierenvoedselbank wel. Maar ja, nou ja, ja. Dat is, dan krijg je te maken met notariële actes en uh, bankrekeningen. Uh, wij zijn in ieder geval nog niet zo ver of eruit van gaat komen, weet ik uh -huh. niet. Uh -huh. We proberen het echt een beetje in zand voor te houden. Ja, Benveld, Bloemendaal, dat maakt allemaal niet zo uit. Maar hoeveel mensen maken er nu gebruik van? Heb je een idee? Nee, dat valt nu nog mee. Misschien zijn het er 20, 25. Sommige mensen heel incidenteel die komen een paar keer per jaar. Als het even moeilijk gaat. Andere mensen iedere maand. Ja. Uh, maar er is op het ogenblik echt een toeloop. Ik heb nieuwe uh -huh. aanmeldingen gekregen okay. de afgelopen twee weken. Ja, ja, nou, als ja. mensen die jullie willen steunen, wat moeten ze dan uh, moeten ze op Facebook? Uh, uh... Ja, we hebben de Dierenvoedselhulpgroep Zandvoort. Dat is een uh, Facebookpagina. Uh -huh. Daar kunnen ze sowieso lid worden. Die is nog niet openbaar. Uh -huh. Omdat je dan vaak allerlei commerciële mensen krijgt ja. die hun eigen ja. advertenties erop willen gaan zetten. Uh -huh. Paardenfluisteraars, ik weet allemaal niet uh -huh. wat. Ik al voorbij blijft zien komen. Um, daar kunnen ze lid van worden, maar ze kunnen gewoon ook via mijn eigen Facebookpagina, Astrid Foren heet ik, kunnen ze mijn berichtje sturen. Okay. Heel veel mensen doen het via een tikkie. Okay. Ja, ja. Maar het oh, maakt ja. niet uit, contant geld of nee, ik, ja. wat dan ook. Iedere ja. euro is welkom. Hartstikke goed. Ja. Nou ja, we, ja. We, we hopen dat je een hoop uh, steun krijgt daarvoor. Hè? Ik bedoel, heb je zelf huisdieren? Ja, drie honden. Drie honden? Ja. Nou ja, Ik zeg altijd anderhalf, want twee zijn er heel klein. Okay. Maar, uh, maar eentje is heel groot en die eet hoog. ook. Nou, die is niet heel groot. Het is een middelgrote hond. En okay. wat, ze zijn allemaal wat ouder. Nou, heel veel sterkte en succes met ja, de stichting. Dankjewel. Als het, enige als het wat de stichting we, wordt. Ja, als het de stichting ja. wordt. Wat we nu nog nodig hebben, dat zijn plastic bakken. Plastic, plastic bakken, bakken. oké. Okay. Dames ja, en heren, even naar Astrid voor plastic bakken. Ja, plastic dan... bakken, boksen, waar we de spullen ja. in op kunnen bergen. Okay. Nou ja, zoek op uh, dit voor Forum, Facebook, en dan kom je eruit, neem ik aan. Ja, dat denk ik wel. hartelijk hartstikke bedankt je uh, dat je naar een studio wilde komen. Ja, het is Graag voor jou gedaan, een jullie klein, ook bedankt. Heel klein wandelingetje. Ik dus, woon hem de hoek. Ja. Ja, ja. Hartelijk bedankt in ieder geval, okay. en heel veel uh, succes met je, met je stichting. Uh, Oké. Okay. Ja? Okay. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.